Vijf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft de oproepolitie vannacht geprobeerd... de betogers van het centrale plein te verjagen. Op het onafhankelijkheidsplein woeden branden. Ook het hoofdkwartier van de demonstranten staat in brand. De politie zou ongeveer de helft van het plein in handen hebben. De crisisberaad tussen de Oekraïense president Yanukovych en leiders van de oppositie is mislukt. Dat heeft oppositieleider Klitschko gezegd. De president ging gisteravond laat in overleg met de belangrijkste oppositieleiders... om een oplossing te zoeken voor het geweld tussen politie en betogers. Klitschko zei dat hij wegging toen Yanukovych eiste... dat de betogers het centrale plein in Kiev zouden verlaten zonder voorwaarden te stellen. Bij het geweld in Kiev kwamen gisteren zeker 18 mensen om het leven... onder die zeven politieagenten. Honderden betogers en 140 agenten raakten gewond. De politie heeft een opsporing verzocht, iets meer bekend gemaakt... over de laatst bekende rit van oud-minister Borst. Na het partijcongres van D66 in Amsterdam... is ze per trein naar station Bildhoven gereisd. Vandaar reed ze met haar blauwe Renault Clio naar huis.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 Goedemorgen, u luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt... van het nieuws van de dag die net is begonnen. Het is vandaag alweer 19 februari en op deze woensdag aandacht voor. De medailleregen van Oranje tijdens de Spelen... doen de Nederlandse snowboarders vandaag een duit in het zakje. Gemeentes willen zelf bepalen of ze de teelt en handel in wiet mogen gedogen. De Tweede Kamer praat erover. En er zijn binnenkort weer Europese verkiezingen. Wat zijn de thema's rondom ouderen? We bellen met de lijsttrekker van de 50-plus-partij. Reageren op deze uitzending dat kan. Bel dan naar ons gratis telefoonnummer 0800 1121 of Twitter mee met de hashtag WNL. Online volgen dat kan ook. Uh, via Twitter vi vind je ons via WNLmacht. WNLmacht. WNL Frans Timmermans was op bezoek in Turkije en sprak over de toetreding van dat land tot de EU. Dijsselbloem maakt zich op voor de volgende Ecofin-bijeenkomst en de Europese verkiezingen die staan voor de deur. Er is kortom, Europees gezien genoeg te bespreken en daarom is het zo fijn dat onze vaste Europa je Bart van Ork bij ons aangeschoven is in de studio. Hij is um, verbonden aan de Universiteit Leiden... en volgt alles wat er uit Brussel en Straatsburg komt op de voet. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Um, uh, uh, voor we op de verschillende zaken ingaan... leek het ons goed om nou, eerst misschien een schets te maken... over um, hoe we ervoor staan in Europa. Er is natuurlijk veel gebeurd, economisch, financieel gezien. Um, uh, zijn we nou uiteindelijk uh, richting de economische crisis... Er, er sterker uitgekomen als Europa, als geheel? Als geheel zie je wel dat er natuurlijk stappen zijn gemaakt... die tot uh, voor de crisis echt ondenkbaar waren. In hele korte tijd zijn er uh, echt uh, hele grote stappen... In, met Europese samenwerking gemaakt. Tegelijkertijd zie je ook wel dat dat heel veel vragen oproept... bij burgers van ja, willen wij eigenlijk dit wel allemaal zo snel? En uh, klopt het eigenlijk wel dat dit allemaal zo hecht gaat? Mm. Um, dus tegelijkertijd zie je dat dat ook een hele hoop kritiek met zich meebrengt. Ze dus zijn aan de ene kant wel sterker... maar aan de andere kant ook meer vragen. En deze Europese... De deze verkiezingen die er nu aankomen. Dat is eigenlijk het eerste afrekenmoment. Van ja, Zitten we echt op de goede weg? Ja. Maar het was dus eigenlijk een beetje aldoende leert men. We moesten ja. wel met z'n allen. En toen zijn we maar een beetje uit gaan vogelen hoe. Het is een beetje het verhaal van, uh, van Europa: van crisis tot crisis, hoppen we lekker door. En ja, dat, ontstaan vanuit de crisis natuurlijk? Ja, ontstaan vanuit de crisis. En uh, het is binnen uh, Brussel ook een goed gezegde: never waste a good crisis. Het is, uh, uh, die crisis is echt aangegrepen om ook uh, een aantal stappen te zetten. Dat ja. hebben ze gedaan. Alleen ja, wat ik net zei, uh, straks wordt er afgerekend. Ja, doet, doet Europa genoeg in deze crisis? Nou, ik denk, uh, ja, genoeg is altijd een goede vraag. Maar ik denk wel, uh, ja, ze, ze doen wel wat ze kunnen. Um, en je merkt ook wel dat als je aan, aan Zuid-Europeanen zou vragen... doen ze genoeg, dan zal uh, een Frans, een, een Italiaan of een Spanjaard... zal zeggen, ja, we doen veel te weinig op het gebied van de werkgelegenheid. Daar moet Europa veel meer mee doen. Ja. ja, als je het aan een Duitser zou vragen... dan zeg je, ja, daar doen we juist veel te veel op. Dus ja, ook daar zie je duidelijk tegenstellingen. Maar we moeten ook niet uh, bedenken... kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld het land als de Verenigde Staten... ook daar zie je een heel duidelijk Noord... Zuidverschil uh, in perspectief. Hè? Dus het is aan de ene kant ook onoverkomelijk in zo'n groot continent. Het is eigenlijk zo gek nog niet dat die verschillen zo groot zijn... en nee. er altijd gek is. Ja, ja, zeker. Uh, en dan is er natuurlijk ook nog de vraag... of uh, uh, Europese landen uh, nog wel zoveel bevoegdheden aan Europa willen afstaan. Uh, Zwitserland heeft een referendum gehouden over Europa. Groot-Brittannië gaat dat uh, waarschijnlijk doen. Hoe, hoe leeft dat in Brussel? Ja, je ziet dat Brussel echt kijkt naar uh, Zwitserland... en zegt van, hé, hey, uh, dat is een beetje gek. Uh, de, helemaal omcirkelt eigenlijk een soort van enclave in de Europese Unie. Ja. En die gaat ineens een eigen plan trekken. Um, je zag dat meteen toen dat referendum kwam. De Zwitsers hebben gezegd van ja... Het gaat uh, over immigranten voor de ja, duidelijkheid. Ze willen een, een soort kwotum uh, hebben aan hoe, hoeveel Precies. mensen met een andere nationaliteit dan de ja. Zwitserse in hun land maken. Klopt. De Zwitsers hebben als het ware gewoon een, een hekje erom gezet. Ja. Vroeger konden Europese burgers vrij zich daar vestigen. Nou, Europa keek daar vrij bezorgd naar. Van ja, eigenlijk willen we gewoon dat, dat het blijft zoals het is. Maar het toen het referendum kwam. Wat overigens een hele, uh, ja, hele, het was echt een close call. hoor, Want het was maar iets meer dan 50% van de Zwitsers die zei... we moeten dit beperken. Maar Brussel zei meteen van... oké, okay, uh, we uit onze zorgen. De uitslag was nog niet bekend. Of uh, de commissie uit de al haar zorg. Dit is niet goed. <lacht> en tegelijkertijd heeft uh, Brussel ook meteen gereageerd... door een aantal gesprekken gewoon op te schorten. Ja. En dat is ook het, wa het wapen wat Europa heeft. Kijk, het zijn natuurlijk 500 miljoen klanten... als het ware, de ja. interne markt... ja. Als je daar ruzie mee maakt, dan heb je ook direct 500 man uh, tegen maar, de Maar los van of het uh, uh, Zwitserland nu lukt om die afspraken opnieuw te maken... het is misschien wel koren op de molen van eurosceptici die nu kunnen zeggen... nou ja, Zwitserland probeert het, waarom gooien wij ook niet onze kont tegen de krib? En dan misschien niet op immigratie, maar op landbouwsubsidies, ik zeg maar wat. Gaan we, gaan we daar, daar uitstappen? Ja, ja en nee. Tegelijkertijd zie je aan de ene kant zie je dat Zwitserland inderdaad uh, het zelf kan bepalen. Nou, daar heeft de Wilders gewoon gelijk in als, uh, of andere eurosceptici... De Zwitsers kunnen dat. Aan de andere kant zie je ook dat de reactie van Europa ook meteen is van... oké, okay, als jullie je eigen plan trekken, dan doen wij dat ook. En dan, wat ik net zei, heb je 500 man tegen je in het harnas. Ja, de vraag is, moet je dat willen? En in Zwitserland zijn ook nu kritische geleiden van... ja, het is allemaal leuk en aardig dat we straks uh, immigranten kunnen weigeren... maar ja, onze Zwitserse banken, niet geheel onbelangrijk in Zwitserland... ja, die ondervinden wel heel veel nadelen hiervan. Ja, maar los van de, of het nou om, om immigranten gaat, um, het idee dat landen zelf kunnen beslissen of opdelen... ik wil hier wel aan meedoen bij de Europese Unie... Ah, ja. en daar wil ik zelfbeschikking, zelfbeschikkingsrecht, ja. oftewel zelf kunnen kiezen. Ja. Daar worden de scheidslijnen nu misschien wel opgezocht... met, met, met wat er nu gebeurt in Zwitserland en Groot-Brittannië. Ja, en dat is ook voor een deel ook wel goed hoor... omdat die discussie nooit echt plaats heeft gevonden. En uh, do door juist meer het geluid van de tegenstanders te laten horen... van ja, die Europese integratie die moet niet zo ver gaan. Daardoor wordt de discussie nu wel beter gevoerd. En dat is heel lang niet gebeurd. Dus wat dat betreft, die ontwikkeling van, uh, van Zwitserland... Uh, kan juist heel goed zijn voor Europa... om ook uh, burgers een beetje uh, te laten zien... oké, okay, ook het tegengeluid wat hier gehoord. Ja, Europa is in ontwikkeling. Zo is dat. Kijk, heel goed. En daarom is het uh, goed, nogmaals gezegd... dat jij, Bart van Hork, bij ons in de studio bent. Tot zes uur ben je bij ons. En uh, we gaan het over een scala aan onderwerpen hebben. <middels> 8 minuten overzijf alweer. Ja, dit is Nu Al Wakker van WNL. Uh, gaat Europa de goede richting in of valt het toch een beetje tegen? Het is een heel flauw bruggetje naar de volgende <laughs> plaat van Passenger. Dit is The Wrong Direction bij Nu Al Wakker op Radio 1. When I was a kid, the things I did were and onto the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hit. With regret, I'm willing to bet, you say the oldie again. Get. It gets harder to forgive and harder to forget.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 zingt over dat hij in de verkeerde kant op gaat. Maar hij doet het op een uiterst leuke en vrolijke manier. En dat is toch mooi wakker worden? Zo om 12 minuten over vijf... Op deze woensdagochtend, 19 februari 2014. Dat is het jaar van in mijn leven. Ja, het is nog vroeg deze woensdag. De kranten die zijn alweer onderweg. Nou ja, ze, ze liggen hier alweer een uur op tafel. Vera Simons uh, heeft ze doorgenomen. Goedemorgen. Goedemorgen. Toeslag voor jonge ouder is in de Telegraaf te lezen. Ouders die van kinderopvang veranderen, blijken vaak onterecht tweemaal toeslag te krijgen. En daardoor kunnen zij een flinke naheffing verwachten van de. Belastingdienst. Lek in commissie stiekem pleit de Kamer, schrijft Volkskrant. Diederik Samson suggereerde dat Plastek, de fractievoorzitters... al in december in de zogenoemde commissie... stiekem geïnformeerd had over de Nederlandse afluisterpraktijken. En Dagblad Trouwkop met Jorrit Bergsma had bijna voor Kazachstan geschaatst. Zelf zegt hij nooit officieel te zijn overgestapt of een paspoort te hebben gehad. Maar uit documenten van de krant blijkt echter het tegendeel. Zaterdagavond moet koopavond worden. Dat zegt bijzonder hoogleraar Marketing Cor Molenaar van de Erasmus Universiteit in de Telegraaf. Hij stelt dat de traditionele koopavond overbodig is geworden. Mensen die doelgericht kopen doen dat steeds vaker op internet. En daardoor blijven de klanten weg uit de winkels. Op zaterdagen ligt dat anders. Dan kun je eerst gezellig winkelen en dan door naar een restaurant of de bioscoop. De zaterdagavond, koopavond, is al een succes in het Brabantse Veghel. Daar is de vaste donderdagavond na een proef ingeruild voor de zaterdag. En op zaterdagavond is het nu echt een feestje, zegt Molenaar. Ondernemers maken veel meer winst dan op de oude, traditionele koopavond. En bellen met een spionagevrije app en telefoon, dat moet binnenkort mogelijk zijn. Zo is in de Volkskrant vandaag te lezen. KPN gaat namelijk een nieuwe telefoondienst aanbieden die bijna niet af te luisteren is. Het telecombedrijf bevestigt de samenwerking met Silent Circle... en dat komt na een app binnenkort met de eerste spionagevrije smartphone op de markt. In een later stadium, zo zeggen bronnen, gaat KPN ook de blackphone zelf verkopen. Daarvan is het besturingssysteem extra beveiligd tegen spionage. De telefoon is de eerste smartphone die speciaal bedoeld is... om te ontkomen aan de NSA en andere inlichtingdiensten. Vera Simons, dankjewel. Alsjeblieft. En dat brengt de tijd alweer bijna 15 minuten over vijf. We praten dit uur met de Europa-deskundige Bart van Hork over de ontwikkelingen die in Europa gaande zijn. Uh, zometeen uh, uh, nog de positie van Dijsselbloem en de aankomende verkiezingen. Uh, maar eerst praten we over een zaak waar we al jaren over praten. Uh, ja, Bart, de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Uh, uh, minister Timmermans heeft tegen zijn Turkse collega gezegd... dat Turkije altijd welkom is bij de EU. Uh, dat, dat lijkt me ja. toch een beetje ongelukkig. Ja, daar is hij weer. Hè? Het vraagstuk wat altijd uh, een beetje boven de lucht hangt... en ineens weer uh, boven komt. Ja, het is een, een hele opmerkelijke timing. Het, uh, uh, het, ik, ik was echt stom verbaasd toen ik het las. Um, uh, ja, het is, als je kijkt nu in de, de, de, de ontwikkelingen in Turkije... Ja, dat, uh, daar, daar is een groot corruptieschandaal natuurlijk van de premier Erdogan. Uh, er worden een aantal nieuwe wetten aangenomen die zeer tegen het, uh, uh, ja, tegen het zere been van uh, Europa zijn. Ja. Ja. Um, ja. Dus ja dat Timmermans dit nu zegt is wel opmerkelijk. Ja, Tur Turkije lijkt zich inderdaad wat af te bewegen ja. van Europa op dit moment. Ja. Waarom uh, uh, zou Timmermans dan op, op zo'n moment zoiets zeggen? Kun je daar iets voor verzinnen? Ja, kijk, tegelijkertijd uh, is Timmermans ook uh, verder aan het kijken dan alleen zijn eigen uh, baan. En er is natuurlijk nu een groot banencarousel gaande. Er komt een nieuwe commissie aan. En uh, de opvolger van Catherine Ashton, dat is de minister van Buitenlandse Zaken, zullen we maar zeggen, van Europa, die, uh, die moet gevonden worden. En uh, nou, Timmermans is een van de namen die genoemd wordt. Spreekt zijn talen. Hij maar spreekt zijn talen. is Zeker. dus ook vrienden aan het maken met, uh, nou ja... Andere nou ja. landen. Maar dan zou je toch juist zeggen, doe het dan niet met een land dat nog niks te zeggen heeft over die toetreding? Nee, maar Turkije is wel een van de hete hangijzers hmm. uh, in Europa. Waarover een, een visie van de nieuwe hoge vertegenwoordiger wordt uh, uh, verwacht. Die zag ook bijvoorbeeld op een onderwerp als uh, de Oekraïne. Dat Timmermans ineens op, stond hij op het plein in Kiev. Ja, dat zijn toch wel allemaal aanwijzingen die een beetje in een patroon passen van. hé. Hey, Um, uh, zou het uh, misschien zijn dat die uh, toch een, een informele sollicitatie daar. hoe staat het nu voor met de toetreding van Turkije? Ik bedoel, we hebben het al heel lang ja. over. Waar, waar, waar staan we nu? Nou, Turkije heeft uh, de status van kandidaat lidmaatschap. Dat is het eerste wat je moet hebben om überhaupt te kunnen beginnen... met onderhandelingen om toe te treden. Als je toe wilt treden tot Europa, is het belangrijk dat je alle regels... die in Europa gelden ook overneemt. Nou, die hebben ze samengevat in een aantal hoofdstukken en uh, het het makkelijkste hoofdstuk onderwijs, want daar heeft Europa heel weinig over te zeggen, dat hebben ze al gewoon geïmplementeerd. Daar dus, staat een vinkje, een groen vinkje dat achter. is allemaal achter de tex, ja. geregeld. Ja. Check. Een van de moeilijkste voor, uh, onderwerpen is echter justitie en binnenlandse zaken. Dus hoe ga je met, uh, hoe zijn je gevangenissen, hoe, hoe zijn je processen, uh, maar ook hoe is, uh, uh, hoe is de rechtelijke macht bijvoorbeeld? Is die wel onafhankelijk, ja of nee? Um, of worden die door politici benoemd? Yeah? Nou, dat dan, dat dan zijn dan de Spreeks. hoofdstukken die, waarvan Timmermans zegt van daar moeten we nou over gaan hebben. En dat zijn precies de hoofdstukken waar, uh, waar Erdogan nu ook uh, die controversiële wetten heeft aangenomen. Ja. Dus het is vrij opmerkelijk dat we daarover zouden moeten gaan hebben. Maar ja, aan de andere kant, het kan ook een middel zijn om Turkije onder druk te zetten van hey, uh, uh, jongens die wetten die jullie hebben aangenomen wil je toetreden tot Turkije, zul je niet echt terug moeten draaien. Maar dan hebben we het nog niet eens gehad over een, een, ex, een excuus aan de, de, de Armeniërs en nog een conflict met een EU-lid EU uh, Cyprus. Ja, dat is helemaal... Uh, kijk, uh, Turkije erkent uh, Cyprus gewoon niet. Sterker nog, toen Cyprus voorzitter was, hebben ze alle uh, banden met Europa, ja. alle gesprekken in, in de diepvries gezet. Mm -hmm. um, dus ja, de, de, ook daar zit gewoon een vraag van, ja, wat wil Turkije nou? Ja. Um, en wat wil Timmermans? Want die zegt je bent welkom. Nou, Timmermans is heel duidelijk inderdaad. Die wil ze er gewoon bij hebben. Waarom, waarom willen we als Europa eigenlijk overwegen om een land als Turkije erbij te halen? Nou, twee dingen. Aan de ene, ene kant... Uh, de Turken dat zijn gewoon een, een heel groot aantal consumenten. Dat betekent ook heel veel economische groei. Turkije is een, een markt die, die sterk sterke opkomst is. Een hoewel groeimarkt. nu met die, met die roerige tijd daar ook anders over wordt gedacht. En aan de andere kant, Turkije is een ambassadeur naar het Midden-Oosten. Als je Turkije erbij hebt, dan betekent het ook dat je een sterkere invloed hebt in, in het Midden-Oosten. En dat is iets waar Europa heel moeilijk voet in de grond krijgt. Ja, maar, maar uh, los daarvan natuurlijk, Bart... Uh, we hebben het al over heel veel problemen gehad. Dat hebben we ook nog, dat hele instabiele... Het lange grensgebied van Turkije ja. met dat Midden-Oosten. Lijkt me ook niet iets om meteen te willen toch op dit moment. Nee, klopt. En dat is ook een van de uh, onderdelen... die Timmermans heeft gezegd van daar we het over hebben... is inderdaad zijn die buitengrenzen. Nee. Uh, maar ja, als de Turken erbij komen... dan zal dat echt sterk verbeterd moeten worden. En dan zal daar echt een hele grote zak geld naartoe moeten. Dus uh, Timmermans kan wel zeggen... Uh, we zijn, uh, we, wees welkom, maar er zijn nog wel een hele hoop voorwaarden. En het gaat nog jaren duren voordat we misschien een klein beetje in de buurt komen tot een daadwerkelijk toetreden van Turkije. Als het al zover komt. Zeker, maar één ding moeten we hem wel toegeven... Hij heeft wel een mening over deze. En als je heel veel politici vraagt over Turkije... dan is dat, ja, het is moeilijk, het is lastig. Timmermans wel een van de weinigen die duidelijk heeft gezegd... van oké, okay, ik wil ze erbij hebben. Ja. En wel over dit en dat moeten we het nu hebben met Turken. Dus dat moeten we hem wel nageven. Oké, okay. Zometeen uh, praten we over Dijsselbloem en de Ecofin met jou, Bart. Maar eerst uh, gaan we het over Sochi hebben. Ja, uh, om 20 minuten over vijf. De klok staat op 20 over. En de teller staat op 20 medailles voor Team Nederland. Uh, daarmee staan we inmiddels derde op de medaillespie voor de Olympische Spelen. Alleen Duitsland en Noorwegen staan nog boven ons. Nou, alleen is het nog wel veel te halen in Sochi. Vandaag maken we ons op voor de Nederlandse snowboarddames. Die maken hun entree op de sneeuw in Rusland. Wopke de Vecht, technisch directeur van de Nederlandse skivereniging... vanuit Krasnaya uh, Poljan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik kan het amper uitspreken. Uh, maar meneer de Vecht, een spannende dag in het vooruitzicht... voor u ook lijkt me. Ja, we hebben... een uh, de Gouden Medië is uh, naast Zinkoeber, uh, die aan de stad staat. En we hebben een uh, zeer jonge dame, Michelle Dekker. die is 17 jaar uh, jong zelfs. En die, uh, die trappen vandaag af met de reuze De giant slalom. Uh, waarbij uh, de, de, de expertise, de specialiteit van Michelle, van onze jongste deelnemster, uh, echt op de slalom ligt. En die is 22. Maar we gaan vandaag gaan we de pont tegen aan. Ja. Het heeft goed getraind. Uh, Nibolien zit, uh, dat, dan, dat bedoel ik dan met Bichelle, uh, Nibolien zit uh, goed in de vel, is ontspannen. En uh, we staan op de piste, ik sta onderaan de finish area. Uh, het heeft gisteren uh, geregend, gesneeuwd, gehageld, uh, wat je ook maar kunt bedenken. En uh, nu zien we de zon over de toppen komen. Uh, we zien zelfs de maan nog uh, uh, verderop staan. Uh, het belooft een hele goede dag te worden. Het heeft gevroren, de pistes zijn goed. Ja, want dat dus, is volgens mij het, het belangrijkste. Het er, is er, er, er is af en toe wat ja. afgelast of uitgesteld. Heeft u en misschien ook Nicolien zich zorgen gemaakt over de kwaliteit van de sneeuw en de omstandigheden? Nou, eigenlijk, eigenlijk moet je eigenlijk de mindset onderzetten. Je moet doen met de omstandigheden zoals die zijn. En wij wisten gisteren uh, dat het vandaag goed zou worden. En de weersverwachtingen kloppen hier uh, eigenlijk steeds wel. En dan, uh, ja, dan ga je er gewoon vanuit dat het, dat het ook zo is. Mm. En uh, is het anders, dan moet je het doen met, uh, met de omstandigheden zoals ze zijn. En daar hebben we ook uh, zeg maar de laatste jaren op getraind. Omdat we gewoon weten naar Vancouver, hè, waar het ook niet ideaal was voor Nicolien. Uh, en waar ze toch heeft kunnen winnen. Hè, dat je gewoon onder elke omstandigheid gewoon moet, moet kunnen worden Of moet kunnen presteren uh, in welke sport dan ook. Ja, uh, Nicolien, zou, als, we, als we dan uh, uw voorspelling moeten, moeten ge uh, geven, wordt het goud? Ja, Nicolien heeft, heeft een voorseizoen gehad... waarin ze heeft, eh, niet, niet heeft laten zien hoe goed ze is. Eh, door allerlei oorzaakjes. Eh, de laatste wedstrijd werd ze elfde. En eh, daarin heeft ze wel weer... een stukje vertrouwen gekregen. Eh, de concurrenten... Eh, die zijn eh, nagenoeg hetzelfde... Eh, plus nog een aantal andere mensen... die goed scherp zijn... Eh, als ik het vergelijk met Vancouver. Mm -hmm. En... Eh, ze zal vol in de beugel moeten, wil ze sowieso door naar de finale. En uh, ja, in de finale kan alles gebeuren. Nee, In de finale kan alles gebeuren en dan wordt er natuurlijk ook uh, uh, door andere landen gekeken. Want het gaat goed met Nederland op de Olympische Spelen, noemde het al. Derde op de medaillespiegel. Ja. Hoe reageren andere coaches op de Nederlandse prestaties? Ja, het, het, het is natuurlijk, uh, als we het vergelijken met uh, uh, wat we ooit gehaald hebben, 11 stuks in Naganow heeft dan is dit heel bijzonder. Hè? En, en het is nog niet op. Ze dragen de vijf kilometer. We krijgen een teamverzoet nog. En het uh, blijft maar doorgaan. En we hebben natuurlijk hierboven nog een aantal wedstrijden. We hebben boksleer nog, mannen, vrouwen. Uh, wij gaan gewoon de twintig passeren. En ja, hoe andere landen daarop reageren... Die, uh, het, is, het is aan de ene kant... Uh, worden we zeer gewaardeerd. En uh, allemaal felicitaties en omhelzingen. Ja, anderzijds uh, is er ook een stuk uh, van verbazing... Uh, ze, ze begrijpen nu niet helemaal plotseling, dat we andere landen plotseling niet meer meedoen met schaatsen. Hè, want zo, zo mogen we het bijna stellen. En dat wij, uh, dat ons systeem zo goed heeft gewerkt na jarenlang training. Dat we nu gewoon uh, oogsten in, uh, in, in het schaatsen in dit geval. Maar... Het uh, is dus heel bijzonder. Heel bijzonder. Maar kunnen Nicoline Sauerbrei en Michelle Dekker daar misschien ook nog van profiteren? Ik bedoel, de, de stemming in het Nederlandse kamp is opperbest. We winnen ook opeens brons op het short track. En daar maken we ook weer kans op medailles ja. vandaag en morgen. Ja. Ik bedoel, iedereen is euforisch. Dat, dat moet ook misschien een goed gevoel geven voor de snowboardsters. Ja, absoluut. En we, en we, we, we kijken ook zoveel mogelijk uh, zeg maar, op de tv schermen uh, de wedstrijden daar waar tijd is. Zijn ze ook al vanaf het begin in Sochi, deze twee? Nee, die zijn de veertien aangekomen. Mm. Die zijn er uh, slechts een paar dagen, maar dat is ook een bewuste keus geweest... in verband met uh, de trainingen die ze thuis nog wilden doen. En ook uh, zeg maar dat je hier niet te lang uh, rond hoeft te hangen. Dus we hebben gewoon gekozen voor uh, vijf dagen voor, uh, voor de eerste wedstrijd. Daar zitten drie, drie, uh, drie trainingsdagen in en die hebben ze kunnen benutten. En uh, wat dat betreft uh, is dat een bewuste keus geweest van de trainers. Mm. Uh, de, de vorige vraag die je stelde, van, uh, wij maken uiteraard heel veel mee van de euforie onder in het dorp. Alleen, het is hierboven een hele andere Olympische Spelen. Wij, wij zitten hier wel in ons eigen dorp, onze eigen sfeer. En uh, de, de, de bestuiving van onderen, die krijgen we mee. Maar dat is meer uit de media en uit de tv-beelden. Maar het feestgedruis, uh, daar zien we niks van terug hierboven. Nee, Als het gaat om uh, de, de, de, de vele mensen die, uh, die onderaan het feest zijn, Holland Heinekenhuis, uh, hebben we nog niet gezien. Nee. Uh, ook geen tijd voor gehad, dus de, de, de, de feeststemming die, die gaat vanuit de media zeg maar en vanuit de mensen die toevallig even een keer onder zijn of, uh, onder zijn geweest, maar je zit hier wel in een hele andere uh, Olympische sfeer. Ja, tot slot, uh, uh, kort nog even, uh, het is inmiddels uh, bijna half negen alweer in uh, Sochi, uh, de hele dag op de piste. Ja. ja, we staan de hele dag op de piste en dan gaan we uh, direct door naar uh, Botslee, kwart over acht vanavond, ondertijd. Uh, daar staat uh, SB staat op een zette plek En die kan, die kan gewoon nog door Als ze heel goed vleden geen fouten maken naar de derde plek uh, En daar gaan we gewoon uh, alles aan doen nou. Kijk, het en dan, belooft een mooie dag te worden Ja, en dan komt uiteindelijk Nicoline ook nog met uh, Goud of zilver van de berg af En misschien Michelle Dekker en nog een Bobse medaille En dan is er nog genoeg tijd, uh, meneer De Vecht Om uh, naar het Holland Heinekenhuis te gaan hoor Misschien wel, en anders <laughs> maar niet, niet goed. <laughs> Dank u wel voor je toelichting Dank u wel voor de voorbeschouwing op de Olympische dag Die wij gaan nemen. We hebben op Radio 1 een promo over de Olympische Spelen. Zo'n mooie aankondiging. En daar zit dit nummer aan vast. Ik denk, laten we hem helemaal draaien. tried to cut these Dragons on top of the world brengt de tijd er bijna op half zes hier op Radio 1. Zometeen uh, uh, gaan we onder andere bellen met uh, uh, Paul de Pla. Hij is de burgemeester van Heerlen. Hij is een van de ruim dertig burgemeesters en wethouders... die uh, bepleiten dat de teelt en handel in Wiet... Uh, door gemeentes zelf gedoogd moet worden. Daarover wordt uh, in de Tweede Kamer vandaag gepraat uh, met minister Opstelte. En we praten natuurlijk hier in de studio verder met uh, onze studiogast Bart van Hork over Europa. Het nieuwsminuutje. Maar inmiddels is het tijd voor het laatste nieuws. Veren Simons, goedemorgen. Goedemorgen. Het spoedoverleg tussen president Janukovic van Oekraïne en de oppositie van dinsdagnacht is op niets uitgelopen. De strijd op het onafhankelijksplein in Kiev gaat ondertussen door. En betogers lijken terrein te verliezen op de oproerpolitie. Het aantal het aantal doden is opgelopen naar zeker 21 ziekenhuizen en artsen schatten dat er zeker duizend mensen gewond zijn geraakt. Zeven van de doden zijn politieagenten, zo zeggen de autoriteiten. En Oekraïense media melden dat een kantoor van de vakbond in brand staat. Er zouden van grote hoogte uit mensen uit ramen zijn gesprongen om zichzelf zo te redden. En vervoersbedrijf Connection hangt een miljoenen claim van de fiscus boven het hoofd vanwege een omstreden bijscholingstraject voor duizenden buschauffeurs. Volgens de onderwijsinspectie vertonen de opleidingen voor Connection chauffeurs ernstige tekortkomingen. De wetvermindering afdracht was bedoeld om het opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking te verbeteren. Bedrijven hoefden jaarlijks zo'n 2700 euro per werknemer minder belasting af te dragen als zij die bij zouden scholen bij een ROC. De Onderwijsinspectie en Belastingdienst onderzoeken sinds vorig jaar misbruik van die regeling. En bij vijf ROC's zijn ondeugdelijke opleidingen geïdentificeerd, zoals deze Connection opleiding. Het beroep op de WVA verdubbelde tussen 2006 en 2011 naar de 400 miljoen euro. En mede daarom is de regeling per 1 januari 2014 afgeschaft. Buschauffeurs kregen te weinig les, werden onvoldoende begeleid en hoeven vaak geen tentamens te maken. En Irene Wust die hoopt vandaag bij de Olympische Spelen in Sochi haar vierde medaille te winnen. Na haar zege op de 3 kilometer en het zilver op de 1500 meter, is de Brabantse nu titelkandidaat op de 5 kilometer. Wust draait in de zevende en voorlaatste rit tegen de Tsjechische titelverdedigste en favoriet Sablikova. De 5 kilometer voor vrouwen start om half 3 Nederlandse tijd. En dan nog het weer met Stijn van Antwerpen. Goedemorgen. Vandaag valt er van tijd tot tijd wat regen. In het noordwesten van het land schijnt zo nu en dan ook de zon en blijft het droog.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 Het Nieuwsminuutje. En zo bent u weer helemaal op de hoogte om twee minuten over half zes op Radio 1. Ja, goedemorgen. Ja. Bij ons in de studio is nog altijd Bart van Hork, Europa-deskundige. En met hem praten we over de staat van de Europese Unie, de aankomende verkiezingen. En nu vooral eh, minister Dijkersel Bloem. Want deze week zijn de ministers van Financiën weer bij elkaar voor de zogenaamde Ecofin. En Bart van Hork, ik las dat er flinke progressie is geboekt in de bankenunie. Bij ja, Dijsselbloem was gisteren euforisch over dat nieuws. Ben ja, jij dat ook? Ja, kijk. Uh, het zijn hele grote stappen die nu gezet worden. Uh, de bankenunie is echt iets wat, uh, wat, wat Europa nog ombeerde. Uh, we hadden wel een gezamenlijke munt. Banken konden overal zaken doen. Maar het toezicht was helemaal nationaal geregeld. Um, dat, wordt, uh, dat, dat gaat nu echt veranderen. Um, het is uh, uh, een grote verdienste van uh, Dijsselbloem... dat hij die bankenunie uh, ook echt door, uh, ja, de, door de, de raad heen heeft gekregen. Um, en ik denk dat we het daar nog wel jaren over zullen hebben. Nou, als we kijken naar wat die bankenunie dan specifiek moet gaan doen. Wat, wat, wat gaan ze doen? Nou, allereerst toezicht wordt gewoon, uh, komt bij de ECB te liggen. Dat was uh, sowieso al langer geregeld. Maar het is ook de vraag, wat gebeurt er als een bank omvalt? Uh, wie uh, gaat dat doen? Uh, nou, dat wordt ook nu Europees aangepakt. Daar komt een, uh, een pot voor, een pot met geld. Daar is wel kritiek over, van, ja, er is een uh, overgangsperiode. Die pot met geld moet eerst gevuld worden. Uh, daar komt 55 miljard euro in te zitten. Dan moeten banken zelf uh, gaan veranderen. Verzamelen. Nou, dat hebben ze natuurlijk niet op de planken liggen, dus daar krijgen ze een aantal jaren de tijd voor. Ja. Nou, die periode van om en bij de tien jaar, ja, in die tussentijd weten we dat we er eigenlijk wel wat nodig hebben, maar hebben ze gezegd: van ja, dan gaan we kijken van als er iets gebeurt en kijken we ad hoc, wat, dan verzinnen we wel wat. Dus daar is wel kritiek over. Maar aan de andere kant, het is wel een grote stap hoor. Want dit was echt een heet hangijzer. Waar iedereen van dacht van dit gaat nooit gebeuren. En dat heeft Dijsselbloem wel kundig door de raad gekregen. Ja, de bankenunie dus. Wat, wat heeft de Nederlandse bank dan straks nog te doen als die er eenmaal is? Nou, het is niet zo dat de ECB, dus de Europese Centrale Bank, over alle grote banken, alle banken gaat, alleen over de, alle, over de hele grote. Uh, die het Europees systeem echt uh, door de war zouden schoppen als die om zouden vallen. Zogenaamde systeembanken. De kleinere banken blijven altijd onder het toezicht van, uh, uh, van de, mm. de Nederlandse bank. Maar, maar de... de Nederlandse bank wordt wel inderdaad een soort, uh, te, deels een filiaal van de ECB, zeker. Ja, maar hoe kunnen wij daar nog steeds op vertrouwen? Want het toezicht op de banken door de Nederlandse bank... was ook niet altijd even goed voor de crisis. Anders hadden we daar misschien niet in gezeten. Hoe weten we dat zo'n heel nieuw instituut... dat nu opgezet wordt... waar de contouren nu net van zijn opgetuigd... dat, dat we die wel kunnen vertrouwen? Nou, deels omdat uh, de ECB echt al geleerd heeft... en ook veel uh, actiever gaat kijken dan uh, de Nederlandse bank tot nu toe heeft gedaan. En deels ook de ECB ziet het hele plaatje hè, in Europa. De Nederlandse bank kon niet kijken wat uh, bijvoorbeeld ING in Spanje aan het doen was. Of SNS, wat die voor vastgoedprojecten uh, daar... Uh, uh, of, of dat allemaal goed geregeld was. Mm -hmm. Dat kan de ECB dadelijk wel. Dus zij zien meer dan de Nederlandse bank kon en kan zien... Mm -hmm. En daar zit de meerwaarde voor die bankunie. Ja, dus uh, dit heeft Dijsselbloem dan heel goed gedaan. Zijn verdiensten. We gaan hem uh, misschien zelfs onthouden in de geschiedenisboeken als dit een succes wordt. En toch lees je en hoor je dan dat zijn positie niet heel erg sterk staat als voorzitter van de euro. Nee, inderdaad, dat klopt. Maar daar moeten we even voor terug. Want toen hij werd aangesteld, um, daar heb ik toen ook over gezegd want dat dat hoeft niet altijd in het belang van Nederland te zijn. Um, de, uh, toen Dijsselbloem werd aangesteld, uh, was de grote vraag: steunt Frankrijk zijn kandidatuur? En de Franse eh, minister van Financiën, eh, Moscovici... heeft toen in een artikel gezegd van... ja, kijk, wij steunen hem wel. Wij vinden het wel een goede vent. Maar als het puntje bepaald komt... dan bepalen wij, Frankrijk en Duitsland... hoe eh, de vlacht voorhang, welke kant uh, we uitgaan. En inmiddels hebben Frankrijk en Duitsland met z'n tweeën het plan bedacht... van nou, ah, het is wel leuk zo'n uh, zo ad hoc voorzitter... maar we moeten hem vast hebben... Ja. En uh, ja, dat betekent gewoon dat Dijsselbloem ja, of vaste voorzitter wordt... of minister van Financiën wordt, maar niet meer de voorzitter en minister van Financiën. Maar de Fransen en de Duitsers, willen die hem als vaste voorzitter zien? Ja, dat is een beetje de vraag. Ik, ik denk dat, uh, dat, dat ze hem niet uh, als, als eerste kandidaat op het oog hebben. En veel zal ook afhangen natuurlijk. Ja, straks krijgen we die hele grote banencarousel. Kijk, als Nederland zware posten in de commissie krijgt... betekent dat we de voorzitter van de eurozone niet zullen leveren. Ja, en, en aan de andere kant wordt Duitserloem ook gezien... als de grote roerganger achter alle akkoorden die in Nederland zijn gesloten. Dus kunnen we hem wel kwijt aan Europa? Het was al de vraag of we hem part-time kwijt konden. Ja, dat is een hele goede vraag. Wil Nederland hem überhaupt laten gaan? Um, ja, ik, ik, ik denk dat je daar inderdaad ook een vraag hebt. En hij moet zelf, wat denk je? Nou, hij heeft altijd gezegd dat hij de positie die hij nu heeft... dat hij dat prima vindt. Uh, Part-time en ook nog minister van Financiën. Dat vindt hij een hele goede combi. Dus wat hem betreft zou er niks moeten veranderen. Nee, in ieder geval zijn de Europeanen die staan niet meteen te springen daarom. Uh, ligt dat dan ook nog aan iets wat hij zelf heeft gedaan? Ja, hij is natuurlijk wel uh, uh, vrij streng geweest in, uh, in Cyprus. Uh, hij heeft een harde lijn getrokken richting Griekenland... Um, dus de, ja, in, in Zuid-Europa is hij niet per se geliefd. Um, tegelijkertijd uh, wordt hij allem geprezen... daar waar zijn voorganger heel wazig was en allerlei onduidelijkheden. Maar die zat er twintig jaar of zo. Ja, ja, en en, en, en bloem hoogstens een jaar volgens mij, ja, of twee ja. jaar. Ja, en, en, en Juncker had, die, die zat er nu, zit er nu iets meer dan een jaar. Ja. Um, nog, nog geen anderhalf jaar zitten er dan. En ja, Dijsselbloem is van de school... ja, ik ben gewoon duidelijk klaar. Mm. En, en Jonker was veel onduidelijker. Die zei, het is heel belangrijk dat zo'n positie als... Uh, voorzitter van de eurozone, ja, die moet een beetje in nevelen gehuld zijn. Dat is goed voor die positie. Maar ja, het staat wel goed op je cv, volgens mij, voorzitter van de eurogroep. Ik er zijn denk niet dat zoveel die, die dat kunnen zeggen. Ik denk dat je er niet slechter van wordt. <coughs> Europa, Europa, Europa. Straks praten we verder over Europa dan over de aanstaande Europese verkiezingen. En dat doen we met Europa-deskundige Bart van Hork. Maar uh, eerst gaan we het hebben over wiet, want dat is gezellig. Gemeentes moeten zelf bepalen of ze de teelt en handel van wiet mogen gedogen. Dat staat in een manifest dat door ruim dertig Nederlandse gemeentes... Onder maar volgens minister Opstelte van Veiligheid en Justitie... druist dat in tegen internationale verdragen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer met de minister. Houdt hij voet bij stuk als het aan burgemeester van Heerle Paul de Pla ligt? Wordt straks niet alleen de voordeur, maar ook de achterdeur van de wiethandel legaal. Meneer de Pla, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de minister wil niks van uw voorstel weten, Nee, in de brief die hij aan de Kamer heeft stuurd, uh, zegt hij, het gaat allemaal goed en we gaan door met de huidige aanpak. En wij constateren in de steden dat de problemen helaas te groot zijn om alleen maar door te gaan met de huidige aanpak. De problemen rond de overlast in de buurt en wijken, de illegale hennepontage die je overal de kop steken, de criminele organisaties die de achterdeur van de coffeeshops in bezit hebben, ja. uh, de gezondheidsvraagstukken die te maken hebben met de teelt en de spullen die worden verkocht in de coffeeshops. Het gaat gewoon niet goed en dus moeten we... Niet alleen handhaven, maar moeten we ook kijken naar andere mogelijkheden. Ja, u stelt een hoop problemen aan de kaak, maar de minister die verwees het plan bijna meteen nadat jullie het voorstelden al naar de prullenbak. Wat voor gevoel heeft het dat u? Ja, dan, dan vinden we het jammer. Kijk, het, het kabinet is het kabinet van de bruggen slaan, de uitgestoken hand. En deze minister eh, laat zeggen, nam de uitgestoken hand vanuit de gemeente niet aan eh, en sloeg die hand eigenlijk in de wind. En dat is natuurlijk heel erg jammer, want we staan voor dezelfde vragen. Eh, we zijn ook een bondgenoot van het kabinet als het gaat over de aanpak van de overlast. We zijn een bondgenoot van het kabinet als het gaat over de aanpak van de criminelen die op dit moment profiteren van het halfslachtig gedoogbeleid van Nederland. Want het is niet uit te leggen niemand uit te leggen dat je wel spullen mag verkopen maar hoe die spullen die je mag verkopen worden geproduceerd dat dat eigenlijk verboden is. Dus ongeveer hetzelfde als je mag wel bier kopen, je mag wel bier verkopen maar bier brouwen is verboden en nou, dan weten we één ding zeker, in zo'n wereld en dan hoeft het niet eens bijna carnaval te zijn maar in zo'n wereld weet je zeker dat de die, die brouwmarkt, die laat zeggen, wordt gedomineerd door illegale eh, en door criminele organisaties. Maar verbaast deze reactie van de minister. U, het is toch een minister uit de regering die zoveel mogelijk taken naar de gemeente wil leggen. Wil de gemeente eindelijk iets doen? En dan zeggen ze nee, gaan we het zelf regelen. Ja, dat is heel jammer. De, de, laat zeggen, de minister is wel altijd heel duidelijk geweest, maar uh, hij heeft niet voor niks de opdracht gekregen van de Kamer uh, om naar de gemeente te kijken. zouden we misschien niet een keer kunnen experimenteren. En Nederland is al lang niet meer. ...zeg maar een buitenbeentje in Europa, zelfs niet in de wereld. Als je gaat kijken naar hoe er internationaal op dit moment wordt gesproken... ...over de aanpak van de drugsproblematiek... ...dan weten we één ding zeker... ...Nederland zou helemaal niet uh, alleen staan uh, als we niet alleen maar kiezen voor handhaving... ...maar naast handhaving en voorlichting, preventie, ook kiezen voor regulering. Omdat we dan kunnen zeggen, die achterdeuren zijn niet voor de criminelen... ...maar die achterdeur van de coffeeshops... Maar zeker wordt door de overheid min of meer gestuurd, wordt in mm. de overheid in handen genomen. Maar uh, opstelt, ik kijkt juist ook naar het internationale. en die zegt uh, vanuit het internationaal recht en de internationale verdragen, mag het niet wat u voorstelt. Ja, en daarvan zeg ik natuurlijk. Uh, ik, ik weet niet of u. Uh, juristen, als die uh, daar onlangs over aan het praten zijn, dan uh, zijn er hele uitgesproken opvattingen over. Eén jurist zegt dat het wel mag, de andere jurist zegt dat het niet mag. Mm. Ik kijk naar de praktijk in het buitenland. Ik zie dat het een het kan. Ik zie dat het zelfs in Amerika. Het land. Wat jarenlang uh, zeg maar, voor aanstond in de, de, de, de war on drugs aangeeft, die zegt dat het kan. Uh, je kijkt naar een staat als Colorado en je ziet het gebeuren. En uh, VN, uh, zeg maar de, hoogste of de vo voormalig hoogste baas van de VN, Kofi Annan, roept in een rapport in 2011 op. Jongens, één ding weten we zeker, alleen maar repressie, helpt niet. Je moet ook reguleren en in het bijzonder in de cannabismarkt moet je dat gaan reguleren. Als Kofi Annan het zegt, als de vicepremier van Engeland het zegt, als Obama het zegt. Die het allemaal dan, hebben die het allemaal bij het verkeerde eind? En heeft minister Opstelt dat als enige bij het goede eind? Dat kan toch niet waar zijn? Vandaag het debat in de Tweede Kamer, een spannende dag ook voor uw gemeente? Ja, want we willen echt het probleem aanpakken. Als ik ga kijken wat we de afgelopen jaar hier in Heerlen 130 helle hebben geruimd. Als ik zie hoe criminelen langzaam maar zeker grip krijgen op zo'n stad, hoeveel mensen afhankelijk worden of zeg maar in de val van die criminele organisaties zijn gestapt... door hun woningen ter beschikking te stellen voor illegale helplotages. Als ik zie hoeveel mensen daardoor, die zult er maar naast wonen, in gevaar komen... want er zal allemaal een brand ontstaan. staan. 30% van de binnenbranden in Nederland wordt veroorzaakt door illegale helplotages. Ja. En dan is het enige antwoord wat de minister geeft... we gaan door op de huidige aanpak. Dat is een antwoord, ja ik vergelijk het een beetje met de eredivisietrainer die onderaan staat... en zegt, jongens het gaat hartstikke goed en we gaan door op dezelfde manier... Wel de ballen één voor één om de oren vliegen. Dat kan gewoon niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn. We moeten het op een andere manier doen. We reiken de minister de handschoen, of de hand waar het gaat over de aanpak van illegaliteit. Ja. We reiken de minister de handschoen waar het gaat over de zorgen rond de hoge THC-geldes eh, in de koffer van de wiet. Ja. Maar minister, help ons dan om die achterdeur niet zeg maar aan de criminelen te laten, maar ervoor te zorgen dat we die achterdeur in de handen nemen, zodat we de overlast in de buurt aan kunnen pakken, illegale. Eh, criminele markten eh, kunnen afnemen, van criminelen kunnen afnemen. En dat we de gezondheid van, de, van, van de, de wiet die wordt verkocht. Eh, dat we dat op een gegeven moment veel beter kunnen garanderen. dan dat we het nu kunnen garanderen. Ja, maar meneer de Plaat. Het laatste woord is natuurlijk aan minister Opstelten. Stel, hij houdt voet bij stuk. Eh, wat kunt u dan nog? Eh, ja, laten we, we zeggen. we zullen alle pijlen op de Tweede Kamer richten. Eh, en hopelijk zal de Tweede Kamer zeggen. minister, we begrijpen u. We staan achter u waar het gaat over de aanpak. ...van criminele netwerken die profiteren van de enorme geld die worden verdiend in de drugswereld. We steunen u daarin, maar steunt u de gemeente om ervoor te zorgen dat we niet alleen uh, handhaven, niet alleen repressie, maar, maar dat we ook reguleren. U vertrouwt dus op de Tweede Kamer, maar heeft u er ook um, echt zicht op dat er daadwerkelijk naar uw kant gaat vallen vandaag? Nou, het zal heel spannend worden. Ik, je ziet natuurlijk ook dat, dat in, dit, in dit opzicht het kabinet uh, althans de coalitiepartijen uh, verdeeld zijn. Ja. Um, uh, dus ik ben benieuwd hoe dat precies gaat vallen. En ja. ik, ik hoop ook, want ik weet natuurlijk. En ook uw er... eigen partij, de, de partij van de Arbeid, uh, heeft u daar uw contacten aangesproken? Ja, je, je, je spreekt alle contacten aan, want het is een initiatief niet alleen van pvda burgemeesters. Ik uh, kan al zeggen dat er ook uh, acht burgemeesters van VVD huizen achter het initiatief staan, zes burgemeesters van CDA huizen het initiatief mee hebben ondersteund. Het is een initiatief. ...wat dwars door alle politieke partijen heen gaat. Want het gaat niet om partijpolitiek, het gaat niet om ideologie... ...het gaat om de oplossing van problemen waar we in de steden mee geconfronteerd worden... ...de oplossingen van de problemen die te maken hebben met de overlast... ...door al die illegale helptontages, die gevaren die mensen lopen... ...maar vooral die criminele organisaties. Want wat ik zo jammer vind, minister Opstelte presenteert zich terecht altijd als een crimefighter. Maar in dit geval pakt hij de criminaliteit niet aan. Hij faciliteert ze, omdat hij namelijk zegt tegen mensen... ...u mag wel spullen verkopen... Maar die spullen die je mag verkopen, die moet je maar halen op de illegale markt. Minister Opstelten mag aan het werk als het ligt aan burgemeester Paul de Pla van Heerlen. Hartelijk dank en een mooie dag. Graag gedaan, nu hetzelfde. En iemand die ongetwijfeld uh, ook achter meneer de Pla staat, is Rihanna. Want als ze in Nederland is, dan uh, wil ze nog wel eens een koffieshop uh, bezoeken. Nu op Radio 1 met Shakira. Follow, follow, follow. Ik zou dit nummer nou heten. Can't remember to forget you Shakira en Rihanna. Dat moet uh, pittig wakker worden zijn. Zo om, uh, nou, bijna tien voor zes. Uh, ja, elf voor elf, zes acht. om precies te zijn. Ja, als er nul, nul seconden staan dan. dan ja, uh, je hebt hem gelijk. Hou ik hem precies. Uh, na de gemeenteraadsverkiezingen staan de volgende verkiezingen straks ook weer voor de deur. De verkiezingen voor het Europese parlement. europa Bart van Hork nog steeds te gast bij ons in de studio. Ja, Bart, er wordt altijd gezegd. Stemmen voor de EU is simpel. Je kiest voor de EU of uh, tegen de EU is uh, de keuze zo simpel. <laughs> zo simpel wordt hij wel gemaakt nu, hè? Dat is uh, wat er uh, ook stond laatst een uh, artikel ergens. De uh, Dutch vote, for of against, or against. Um... Oh, is het alleen iets typisch Nederlands? Nou, het is wel echt iets waar, uh, waar Nederland nu op dit moment echt uh, ja, binnen Europa om bekend staat. Ja. Dat die discussie heel hard gevoerd want, wordt want Wij maken van uh, die verkiezingen voor het Europese parlement een soort van uh, referendum van Europa. Ja. Uh, andere landen doen dat minder. Ja, daar zijn we wat meer smaken. Uh, dat komt ook omdat daar pro-Europese partijen wat meer kleur durven te bekennen. Uh, hier is dat toch minder. Uh, maar laten we het niet omheen draaien. Het worden echt historische verkiezingen voor Europa. Uh, deze EP-verkiezingen. Ja, wat zijn de belangrijkste punten? Nou, een belangrijkste punt is dat uh, de traditionele partijen... je hebt er drie, de liberale, Sociaaldemocraten en uh, de, de christendemocraten... die maken zich alle drie heel erg zorgen om verlies. Niet geheel ongegrond. Um, en tegelijkertijd heb je heel veel eurosceptische partijen die echt heel veel kiezers aan het winnen zijn. En uh, er bestaat grote angst in Brussel dat die, die, die partijen dat die zich ook weten te verenigen en ook een fractie weten te vormen. Dus uiteindelijk gaan we wel gewoon stemmen voor of tegen de EU? Uh, daar, uh, daar ziet het wel naar uit, in Europa wel. Ja, is dat een ja. goede trend, denk jij? Ja, ik denk het wel. Want op dit moment zie je in Brussel veel te weinig kritiek op, uh, op Europa. En wordt er heel veel uh, aangenomen zonder, echt over te, zonder dat de vraag wordt gesteld: is het goed, ja of nee? Hoe komt dat? Nou, Dat komt omdat ja, als je in Europa zit, er, als je in Brussel zit, zit je eigenlijk in een soort bubbel. Uh, en dan word je er ook mee besmet. Um, en die, die discussie: van, ben je tegen Europa? Dan wordt er heel snel in, in Brussel gezegd: ja, maar de Tweede Wereldoorlog is heel belangrijk, noem maar op. En Ja, het is heel moeilijk om, om uh, te bekijken. Ja, ik ik, ik erken dat, die Tweede Wereldoorlog. Maar moeten we niet een tandje minder? De, die ja. discussie is gewoon heel moeilijk te voeren. Dus eigenlijk voerden. net als museumdirecteuren die altijd tegen het schrappen van cultuursubsidies zullen ja, zijn. Ja, ja, ja, ja, ja, als ja, als je in het wereldje zit, kun je moeilijk tegen het wereldje zijn. Ja. Uh, uh, maar die verkiezingen, ja, ik weet niet uh, hoe het bij jou in de buurt zit uh, Bart. Maar ik heb mijn buurman of buurvrouw er nog niet over gehoord. Ze leven nog niet echt. Nee, ze leven nog niet echt. Dat komt ook omdat natuurlijk uh, de gemeenteraadsverkiezingen daarvoor zitten. Dus de campagne zal kort en heftig. Zijn. Uh, maar ik verwacht wel dat uh, de PVV zal vol op het orgel gaan. Uh, en ja, wat je er ook van vindt. En daarmee worden andere partijen wel gedwongen stelling te nemen. En dan zul je wel een hele mooie campagne krijgen. Dat is alleen maar mooi. Nou, laten we dan gelijk maar aan een van die partijen vragen... of die ook daadwerkelijk stelling kan innemen. Want aan de telefoon is Twan Manders... nu nog um, Europees uh, uh, lid van de VVD-fractie... maar gaat campagne voeren en staat op de lijst voor de 50-plus-partij. Meneer Manders, goedemorgen. Goedemorgen. Denkt u ook dat het zo, um, uh, zo geschikt wordt in Nederland voor of tegen de EU? Eh... Uh. Nou, wat ik jammer vind is dat het debat zo eenzijdig is, dat gebaseerd is op, uh, op, op stemmingmakerij en cafépraat. zie bijvoorbeeld het, uh, het onderzoek wat uh, de PVV ja, uh, laat Maar daar uitvoeren. stuurt de PVV heel erg op aan. En als ze onze deskundigen mogen geloven, lukt ze dat ook aardig in de publieke opinie? In de publieke opinie lukt ze dat aardig, omdat het debat eenzijdig is. En wat ik jammer vind, en daar heeft 50PLUS ook gezegd in haar verkiezingsprogramma... Wij, willen, uh, wij zouden eigenlijk graag willen dat er een referendum komt... ...Europa of Nederland in de Europese Unie, ja of nee... ...omdat je dan een eerlijk debat krijgt. En ja. nu is er eenzijdig bij een café praat met waarschuwingen... ...en het bizarre is dat Wilders wil bijvoorbeeld de grenzen sluiten voor migranten. Zwitserland doet dat en een zusterpartij van de PVV, Lega Noord... Die is dat nu fel op tegen. Mm -hmm. Want 100.000 100 uh, dagforenzen kunnen nou, uh, als mensen pech hebben... Uh, ...Zwitserland niet meer in. Dus je ziet... Als het zich uitkomt, dan zijn ze tegen. En als het uh, niet uitkomt, dan zijn ze voor. En dat is een beetje uh, opportunistisch. Ja, daar maakt u zich in, in ieder geval druk om. Uh, uh, maar de Europese verkiezingen komen er dus aan. U heeft ook een heel partijprogramma natuurlijk uh, weer moeten doorploeteren, mee moeten vormen. Uh, wat zijn de belangrijkste punten van 50PLUS? Nou, 50PLUS uh, is bijvoorbeeld dat er een duidelijk debat moet komen over de Europese Unie. 50PLUS, een van de belangrijkste dingen van 50PLUS, is... Uh, uh, ...werkgelegenheid, want uh, 50-plussers moeten nog 17 jaar mee in het, in het arbeidsproces. Ja, op minst. En wat wij zeker willen, en daar, uh, daar hebben wij aan gewerkt... Uh, ...ik persoonlijk uh, uh, en ook mijn collega Ria Omen... ...dat het uh, pensioenstelsel Nederlands blijft. Dus dat je vooraan in de eerste frontlinie zit om daarvoor te strijden. En dan kun je niet, zoals de PVV, niet aanwezig zijn, want dat heeft geen zin. Ja, en, en als we kijken naar bijvoorbeeld een, een, een thema als Griekenland... Hoe kijkt, ...hoe kijkt een partij als uwe daar dan tegenaan? Nou, wij vinden dat er een exitmogelijkheid uh, moet zijn uh, uit de eurozone en uit de Europese Unie. En het verdrag van Lissabon biedt de mogelijkheid al voor lidstaten om uit te stappen, maar niet de mogelijkheid om lidstaten uit te kunnen zetten. En ik vind, 50PLUS vind, als, uh, als landen zich niet houden aan de afspraken, dan moet je ze ook buiten kunnen zetten, tijdelijk of permanent. En op dit moment kan dat niet. Uh, want dat laat het verdrag niet toe. En om uit de eurozone te stappen is al helemaal ingewikkeld. Dus wij vinden dat er een mogelijkheid moet komen... dat landen uh, uit moeten kunnen stappen... of zelfs uit moeten kunnen worden gezet... als ze niet voldoen aan de afspraken. Ja, Bart, Bart van Hork ook nog steeds in de studio. Uh, hoort dat ook. Uh, ja, uh, uh, Griekenland uit de Europese Unie moet makkelijker worden. Is dat, is dat een, een realistisch idee nog? Nee, ik denk dat het wel uh, een mooi idee is van een politicus... maar ik denk dat het totaal onhaalbaar is. M want? Nou, ik denk dat uh, het niet in Griekse belang is om dat te doen. Maar ik denk ook niet dat het in belang is van, uh, uh, van de Europese Unie om het te doen. Omdat daardoor veel te veel onrust bestaat. We hebben een keuze gemaakt om Griekenland toe te laten tot de eurozone. Op het moment dat ze de regels overtreden. En, en je zegt meteen van, ja, dan moeten jullie er maar uit. Het is juist uh, uh, zaak om dan daar de boel te hervormen. En te zeggen van, nou, oké, okay, we hebben jullie erbij genomen. Nou, nu is het ook zaak dat jullie dan hervormen en dat we jullie erbij houden. Ja, meneer Manus, maar... hoeven, hoeven daar geen regels voor te verzinnen, toch? Jawel. Ik ben het er maar deels mee eens. Natuurlijk uh, uh, is het niet makkelijk om een land uh, uit te sluiten. Maar uh, als, als blijkt dat, dat uh, bijvoorbeeld als Europa nu zegt... en uh, straks gaat het wat makkelijker als de bankenunie klaar is... dan kan de, Europa, dan de, dan kan de Europese Commissie ook dwingende maatregelen opleggen. Maar als daar, als daar landen zich niet aan houden... dan zul je uiteindelijk een ultiem middel nodig hebben... Uh, om om te waarschuwen, ik ben het uh, met uh, de heer Van Hork eens... dat het niet in het belang van Griekenland is om uit te stappen... Mm. en op dit moment ook niet in het belang van de Europese Unie. Maar het moet kunnen. Maar ik vind wel dat er uiteindelijk een ultieme mogelijkheid moet zijn. En u, u zegt u gaat een um, um, genuanceerd campagne voeren. Um, Bart Van Hork bracht net in en daar wil ik graag dan nog uw reactie op... Um, dat het ook goed kan zijn om um, te herontdekken waar Europa voor staat... als het een keer scherp gevoerd wordt, of voor, of tegen. Uh, zou dat niet ook reinigend kunnen werken voor, voor Brussel en Straatsburg? Ja, natuurlijk. Maar dat is ook de reden waarom dat 50PLUS heeft gezegd... wij willen een referendum met een hele simpele vraag die iedereen begrijpt. Uh, moet Nederland binnen de Europese Unie blijven, ja of nee? En moeten we er naartoe werken om uit te stappen of niet? En dan krijg je een brede. En wat zegt Keurie, 50PLUS? En dan zegt... Nou, 50PLUS zegt dat, uh, dat de toekomst van Nederland in Europa ligt. Uh, daar hebben wij uh, veel belang als Nederland. Uh, maar dan moet, je er wel, uh, dan moet Europa wel geherijkt worden en gehervormd. Want op dit moment is Europa als organisatie te log, te groot. Ik noem bijvoorbeeld 2008, het begin van de financiële crisis... In 2014, zes jaar later, eh, komt er een, eigenlijk een slappe oplossing in de vorm van een bankenunie. Nou, dat kan niet in een, in een, uh, een krachtige organisatie. Dus Europa moet wel degelijk hervormd worden. Het moet kleiner worden en sneller kunnen beslissen. Meneer Manders uh, staat uh, als uh, lijsttrekker op uh, de lijst voor de 50 partij. Dank u wel voor, uh, voor uw tijd. Dank ja, En uh, het is inmiddels drie minuten voor zes. Betekent dat wij hier langzaam moeten afronden. Ja, uh, Bart van Hork, die Europese verkiezingen, wanneer zijn ze ook alweer? Ze zijn van 22 tot en met 25 mei. En de, de campagnes beginnen dan zo ergens eind maart. Als we hier in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen Ik hebben. Ik denk een beetje na uh, 19 maart. Ja. Nou, bij deskundige Bart van Hork hoorde u dit hele uur te gast bij uh, nu al wakker. Dankjewel voor je komst. naar de Graag studio. Gedaan. Het is drie minuten voor zes. Woensdag 19 februari 2014 is begonnen met Nu al wakker van WNL. Het nieuws van vandaag. Zeker 21 doden en nog eens ruim duizend gewonden in Kiev. De politie is daar gisteravond begonnen aan de ontruiming van het onafhankelijkheidsplein. Sinds november het belangrijkste protestkamp in de Oekraïnse hoofdstad. Correspondent Fleur de Weert. De politie zet nu ook uh, snipers in. En ze zijn dus ook mensen aan het schieten. En ze steken dus het gebouw in de brand waar mensen in zitten... Dus het is echt veel verder aan het gaan. Het is niet meer rellen. Het is echt oorlog. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gaat vandaag in debat met de Tweede Kamer. Inzet is een manifest van meer dan 30 gemeenten... die de teelt en handel in Wiet zelf willen reguleren. Opstelten wil er niet aan. Maar volgens de Heerlense burgemeester Paul de Pla is het tijd voor actie. Ja, ik vergelijk het een beetje met de eredivisietrainer die onderaan staat... en zegt, jongens, het gaat hartstikke goed en we gaan door op dezelfde manier. Terwijl de ballen één voor één om de oren vliegen. Dat kan gewoon niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn. Het is niet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 maar hoe die spullen die je mag verkopen worden geproduceerd, dat dat eigenlijk verboden is. Tot gisteravond laat debatteerde de Tweede Kamer over de veelbesproken en bekritiseerde participatiewet. En vandaag komt Jetta Kleisma in de Kamer die wet verdedigen. SP-Kamerlid Sadet Karabulut wil het liefst helemaal af van het wetsvoorstel van de staatssecretaris. Het doel en, en, en deze naam, dat klinkt natuurlijk prachtig participeren, en, maar het middel en het effect is juist het tegenovergestelde. Dat is namelijk uitsluiting en discriminatie. Zij heeft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 Ja, heeft, heeft een voorstel gehad waarin ze heeft, eh, niet, niet heeft laten zien hoe goed ze is. Ze zal vol in de beugel moeten, wil ze sowieso door naar de finale. En uh, ja, in de finale kan alles gebeuren. Meer nieuws hoort u over een paar minuten in het NOS Radio 1 journaal. Natuurlijk als vanouds met Marcel Oosten en Frederik Dion. Ja, vandaag de dag heeft even plaatsgemaakt voor de Olympische Winterspelen... waardoor WNL pas vrijdagavond weer terug is op Radio 1 met Opiniemakers. En nu al wakker is er elke week woensdagochtend tussen 4 en 6 op Radio 1. Graag tot volgende week en wat ons betreft... Een een hele wakkere dag. Ja, maak er een mooie dag van.